Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen is tot nu toe 8%. Dat is een iets hoger opkomstcijfer dan bij dezelfde verkiezingen vier jaar geleden. Toen kwam er 1% minder opdagen. 12 uur geleden ging de allereerste stembus open in Zwolle. De perfecte after van een borrel, vond deze student. Het leek me gewoon wel leuk. En in deze prachtige locatie. En dat je als ik kan zeggen, ik heb als eerste in Nederland gestemd. Ja, dat vond ik uniek. Je kan tot vanavond 9 uur stemmen. Een activist in Polen heeft een taakstraf gekregen omdat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw heeft gegeven. Dat is verboden in dat land. Volgens de activist was de vrouw slachtoffer van huiselijk geweld en was dit de veiligste manier om de zwangerschap af te breken. Veel andere opties had de vrouw volgens buitenlandredacteur Gien Balduk niet. Haar man verbood haar om het land te verlaten, dus ze had geen andere optie. ...dan zulke pillen te nemen. Dat was de enige manier om haar zwangerschap af te breken. Nou, haar man kwam daarachter en die vervolgens de politie ingeschakeld. En toen is de vervolging gestart richting dus die Poolse activist. En op het verstrekken van zulke hulp staat inmiddels drie jaar gevangenisstraf. Uh, uiteindelijk werd het dus 240 uur taakstraf. Het is de eerste keer dat er zo'n straf is opgelegd. De rechter gaat de zaak van Quincy Promes verder onderzoeken. Er is twee jaar cel geëist tegen de profvoetballer. Hij zou zijn neef op een familiefeest in zijn knie hebben gestoken. Eigenlijk zou er eind vrijdag een uitspraak komen in de zaak. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Waarom de rechter de zaak heropent weten we nog niet. En de populaire ruimtetelescoop James Webb levert aan de lopende band mooie beelden op. Nu heeft hij een zeldzame vast op een bijzonder moment weten vast te leggen. Net voordat die ging exploderen. Bij zo'n supernova komt superveel licht vrij. Op de foto zijn roze stofwolken te zien. Die foto's moeten deskundigen meer leren over het ontstaan van het heelal. Het weer in het oosten en noordoosten kan nog een winterse bui vallen. Graadje of 8 van 8. Komende nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen begint met regen, later weer zon en 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Veel luisterplezier.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 You won't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 depressiezandvoort at gmail.com Aua, aua! platina. <laughs>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 ...grote zaal van de blauwe tram. De kosten 2,50... ...inclusief koffie of thee... ...met wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk... ...l.oudendijk... ...at pluspunt Zandvoort... ...punt NL... ...of via 06-338-03-279... 06-338-03-279...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 You walk with him down the street Only a fool breaks his own heart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 Breaks his own heart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 you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 Like a I'm Rest